Een kolonne van ongeveer 350 militaire voertuigen... uit de Tweede Wereldoorlog is op weg naar Veghel in Noord-Brabant. Met de optocht wordt de operatie Market Garden herdacht... precies 70 jaar geleden. De voertuigen vertrokken vanochtend vanaf de Belgische grens... en gaan zoveel mogelijk over de oorspronkelijke route... van het geallieerde offensief van september 1944. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... zijn vanmiddag in Nijkerk aanwezig... bij een viering ter ere van het tienjarig bestaan van de PKN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 Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort richting Amersfoort bij Muiden 2. Richting Amsterdam voor Brugge 4 kilometer. A15 Rotterdam-Nijmegen voor de afrit Leerdam na een ongeluk 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Bij Rotterdam op de a 20 naar Hoek van Hollands Bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Het is vier minuten over drie. We schakelen weer live over naar de Kennedy and Country Club. Daar uh, staat uh, Maurice Mulder bij de flight van uh, Luiten. Ja, de komt heeft heeft juist afgeslagen op de 18e hole, laatste hole, een hele mooie drive van over de 100 meter, schat zo 110 meter, daan een hele mooie slag op de green. Uh, ik denk een paar meter van de pin verwijderd. Dus nu moet hij wachten tot dat andere uh, hebben geput. Dit kan een hele spannende einde worden voor de flight van Luiten. De man zit hij gewoon lekker op zijn knietjes, Dan zit hij te kijken om op te lijnen. Waar die moet gaan putten. Ze nemen er niet echt haast voor. Ze nemen lekker hun tijd. Het publiek zit overvol over Ik schat dat er zo'n tienduizenden mensen zijn. Een van de drukkere. Even, even snel, uh, Mo. Uh, Simon Dyson die staat op min 12. En die zit ook in die flight ja? van, van Luiten. En die heeft nog een birdieput. Dan zou hij naar min 13 gaan. En als Casey nou één slag extra doet, dan hebben we een play-off. Dan hebben we inderdaad een play-off. <laughs> Ik denk dat daar het publiek wel op zit te wachten. Klopt. Het is, het is heerlijk weer, net als het even begin van de dag, uh, begin van de middag, een paar spettetjes. Maar voor de rest, uh, ja, het linkje staat er. Is goed aanwezig, maar het zonnetje is heel veel ook aanwezig. Luister gaat Nicolaas nog voor zijn put. Hij staat op termijn, hij staat een oefening te maken... Even goed staan. En dan gaat hij Cedric. pitten. Kijk, daar gaat de bal. N Net niet. Net mist hij hem. Het wordt waarschijnlijk dus een par voor luiten op de 18e rol. Ja, en nou zit hij erin. Een parretje voor luiten. Hij heeft dat overal goed gedaan dit weekend. En geëindigd op uh, even spieken. Op uh, min 10. Ja, het was een uh, rollercoaster over die vier dagen. Als je dat, uh, bekijkt, wel, nou, het bekijkt naar zijn scorekaarten. Maar we nemen even die put mee van uh, Simon Dyson. Misschien dat hij naar min 13 gaat. Vind je dat goed? Ja, het ja, is goed. Simon Dyson gaat klaarstaan. Zitten kijken. Hoe zinetje. Het ja. dit is een kleine put wat hij moet doen. En die zit erin. Oké. Okay. Die zitten in een hele mooie put van Simon Dyson. Waardoor hij inderdaad op min 13 terecht Mij We en... benieuwd wat Paul Casey gaat doen. Hele, ja, ik kan je even meedelen dat Paul Casey eh, momenteel in de rough ligt op de 16e. Dus het wordt nog spannend. Hij staat momenteel op min 14. Dus hij hoeft maar één slag ja, extra te doen. En we hebben een play-off. We komen straks weer bij je terug, Mo. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Nou, zoals je aan het begin van uh, dit uur van zover op zondag wordt, we houden je op de hoogte van het KLM open en alle het gebeuren daar op de Kenner Coffee Country Club. Zojuist Maurice Mulder en straks uh, schakelen we weer live over uh, Albert jan. Jazeker, maar we laten het even. Ik heb even met Maurice en David overlegd. Zij, uh, zij nemen contact op met de studio, omdat het natuurlijk zo langzamerhand heel erg druk gaat worden daar op die 18e hole. Want het wordt nog best wel spannend. Want Simon Dyson, nogmaals, die maakte die birdie op 18. Waardoor hij op min 13 kwam. En Paul Casey was een beetje in de problemen op 14. En die staat op min 14. Dus wie weet zit er een... Kijk, als toernooi-directeur hoop je dat natuurlijk. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zal Daan Sloter zeker ook hopen dat er een playoff is. Want dat is voor het publiek en voor de, de sfeer op de baan natuurlijk hartstikke prachtig. Voor Casey hoop ik het niet. Maar we volgen het op de voet. En vandaar dat de jongens die zijn aan het herpositioneren daar op de Golf Country Club. En zij nemen contact met ons op. Dus zodra er weer nieuws is, komen ze er weer in. Maar natuurlijk gaan we de vaste onderdelen ook niet vergeten dit uur. Half vier hebben we de evenementenagenda. En er is van alles te doen in en rondom Zandvoort de komende, vandaag en de komende week. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Wat u ook nog te goed heeft van ons, is straks de uitslag van de DTM-race die momenteel verreden werd die net gefinished is in de Lausietz Ring. En we volgen natuurlijk voor u ook nog de voetbalcompetitie... met name de eredivisie. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar CFM. Dan blijft u ook op de hoogte. Zo is het, het tweede uur van Zandvoort op zondag. Met nu Santana, hier is She's Not there. De zondagmiddag van C-Vap met zojuist de singer van Santana, je she's not there. Z Z Z -Z -Z en hier is Bruna Mars en uh, Locked Out in Heaven. maakt deze Bruno Mars toch een lekkere muziek, hè? Jullie laatste schede single Locked Out of Heaven. Het is 19 minuten over drie uur. Tijd om weer eens te gaan kijken naar de tussenstanden in de Eredivisie. We hebben het over de wedstrijden die vanmiddag om half drie... al daar gestart zijn, Albert-Jan. Dan hebben we het over Vitesse Excelsior. Daar is gescoord. Vitesse leidt met 1 tegen 0. En dan SC Cambuur tegen FC Groningen, Albert-Jan. Daar uh. staat het nog steeds 0 tegen 0. Ja. Dat uh, is inderdaad het geval, ja. ja maar goed, ze hebben nu rust gehad. Nee, nee, nee, het venijn zit hem in de staart. Net zoals bij het KLM open trouwens. Even een korte update, even snel. Paul Casey heeft het slag laten liggen op de 17e of op de 16e... en is terug naar min 14. Simon Dyson, zoals ze meegenomen in de uitzending... heeft een birdie gemaakt op de 18e en is daar min 13 gegaan. En, en Andy Sullivan uit Engeland, degene die dus die hole-in-one slaat... en de ruimte in mag is gefinished met min 12. Dus uh, één slagverschil tussen uh, Simon Dyson en Paul Casey. En Paul Casey ja, die heeft nog twee holes te spelen. Dus uh, het venijn zit om wellicht ook hier in de staart zitten. Krijgen we een play-off of krijgen we het niet? Blijf luisteren, wij volgen het voor u. Het nieuws van het KLM open hoor je niet alleen op de radio... maar je kan ook de CFM-app blijven volgen. Download hem nu, hij is graag verkrijgbaar in de diverse stores. En kijk dan onder postings...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 I Dat was hem, de serie van Guus Meeuwers en Vargant. En het is een nacht. Ja, we kijken weer even naar het KM Open. Is daar nog nieuws over, uh, Albert-Jan? Nee, Paul Casey is nu uh, op uh, hole 17 op de green, de part 3, uh, aangelangd. En uh, ja, de kans, uh, hij is met één slag wel op de green gekomen. Dus wellicht dat hij hier zijn par gaat maken. Hij loopt nu uh, naar zijn bal toe om zich op te lijnen. En het is dan een put van een metertje of zeven. Dus het is een lange put. Het is wel een birdie put. Hij staat dus op min 14. Dus hij zal in ieder geval zijn par wellicht weten te redden. Maar misschien wordt het een birdie. Hij staat geadresseerd. De bal vertrekt. En komt rechts van de hole terecht. Hij maakt zijn par en... Uh, de spanning zal dus op de 18e toe gaan nemen. En het scheelt er best wel weinig eigenlijk, hè? Maar net genoeg. Net genoeg. Hier is Alle Farmen en She Moves... Van alle farben door de Sea Moves. Zometeen de evenementenagenda bij CFM. Krijg je te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Van dit soort mooie muziek horen luisteren dan donderdagavond tussen 10 en 12 naar Tussen Eppenvloed met uh, Charles Duijf. Hoor je allemaal uh, lekkere rustige muziek? Het is uh, inmiddels één minuut overal vier tijd voor de evenementagenda. Uh, juist. En uh, zoals u wellicht weet of niet weet... Uh, zijn er deze week, dit, dit weekend de Open Monumentendagen. Met vandaag hebt u nog de gelegenheid om een fototentoonstelling te gaan... van We Gaan Naar Zandvoort. En dat is allemaal in het Zandvoorts Museum aan de straat nummertje 1. Van vanaf 12 uur vandaag was u, tot 5 uur bent u van harte welkom... om de tentoonstelling te bezichtigen. Eh, dus daar bent u nog van harte welkom. En de toegang tijdens de Open Monumentendagen in het Zandvoorts Museum zijn gratis. U kunt tevens vandaag nog, in ieder geval de komende tijd... de bijzondere tentoonstelling Historic Grand Prix bezichtigen. Dat allemaal in het Zandvoorts Museum. En terwijl er momenteel gejazzd wordt in de krocht met niemand minder dan Marjorie Barnes... is er momenteel nog een Jutters Kofferbakmarkt aan de gang. En dat duurt allemaal tot vier uur. Dus haast u wilt u daar nog bij zijn. Tot vier uur bent u daar van harte welkom op het Gasthuisplein bij de Jutters Kofferbakmarkt. Dan gaan we naar aanstaande woensdag. Dan is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm. En dat is allemaal om half acht deze woensdagavond op het Circus Zandvoort Gasthuisplein nummertje vijf. Meer informatie over de filmclub Simon van Kolm kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl Dan gaan we naar 18 september. Dan is het tijd weer voor Ayuma Summer Sessions. Een geweldig feest, uh, En dat is allemaal op 18 september. En dat speelt zich af in het strandpaviljoen Ayuma, Strandafgang Zuiderduin nummertje 2. Ayuma Summer Sessions, 18 september. Vanaf 8 uur tot 12 uur s nachts. Dan gaan we naar 20 september. Dan is het tijd voor de Ierse avond... En dan hebben we het over een Ierse avond in Café Koper. Deze avond zal helemaal in het teken staan van het prachtige Ierland... met zijn mooie producten en gezellige muziek. De enige echte Uncle Nobby treden op. Bij deze uh, kunt u natuurlijk genieten van Ierse muziek... en uiteraard ook een heerlijke Baileys, dan wel diverse whiskies, dan wel een Guinness drinken. Dat allemaal op 20 september in Café Koper aan het kerkpleintje nummer 6. En dat begint allemaal om 8 uur. En dan, ik zei het net al, vandaag nog een Jutters kofferbakmarkt. Maar volgende week is het, die zondag, is het weer om zover. Dan is er weer een Jutters kofferbakmarkt op het gasthuisplein. Wegens overweldigend succes geprolongeerd. Meer informatie kunt u vinden op www.onair-events.nl. Www.onair-events.nl. En klassiek liefhebbers, u mag het echt niet missen. Het is weer tijd voor Classic Concerts en wel het Pristi Prinses Christina Concours. En dat speelt zich allemaal af op 21 september... in de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1. Het concert begint om 3 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.classicconcerts.nl. www.classicconcerts.nl En we lopen even vooruit op de DTM... die aan het eind van deze maand uh, Zandvoort zal gaan aandoen. Straks krijgt u nog de, de uitslag van de vandaag verreden dtm race in de Lausitzring. Daar is nog geen kampioen uit voortgekomen. Wat betekent voor Zandvoort dat dat wellicht in Zandvoort gaat gebeuren. En kaarten daarvoor zijn natuurlijk volop te verkrijgen... voor dit geweldige Duitse Tourwagen Masters weekend. En dat meer informatie kunt vinden op www.cpz.nl. Www Tot zover. Nou, de komende dagen dus voldoende te doen hier in Zandvoort. Geniet er lekker van, hè. Je krijgt gewoon zin in Zandvoort. Er zit zin in CFM en daar kan je ook de evenementen volgen. Hè? Op onze CFM-app bijvoorbeeld gratis te downloaden in de diverse stores. Kijk dan op ZFM Zalvoort en je vindt het vanzelf. We weer live over naar de Kennemar Koffer en Country Club. Want uh, ja, daar uh, is het uh, zo'n beetje gebeurd, hè? om het zo maar even te zeggen. Toch? Nou, het is nog helemaal niet gebeurd, want de bal kan alle kanten op. Dat is waar, Maurice. Het afgelopen weekend, want het is een spanning al geweest in de diverse flights. De flight van Casey, Ramsey en uh, Waddle is ondertussen on het hole op de green. Casey heeft heel goed gedaan in twee slagen, laat ze. hij ieder. En als ik kijk naar wat ze hebben afgeslagen op de t box ze alle drie eigenlijk dezelfde afstand afgeslagen. En ik zat hier te praten met mensen. En eigenlijk spullen ze naar mijn idee best wel heel erg op safe. Want ja, waarom zou je risico gaan nemen... ...als je toch die die niet nodig meer hebt? Dat klopt, want ze spullen alle drie af met een ijzertje. Normaal gesproken zou je daar een driver nemen. Zeker met de wind mee, zoals die nou staat. Maar uh, een safe ijzer, laag ijzer, ijzer 1, ijzer 2... ...wellicht... Vandaar de zekerheid. Ja, dat idee hadden wij ook al. Dat het een ijzer was op het moment wordt er geput. Ja, ja, ik zie het net zo goed als jullie het zien. Dus helpt me een beetje. Want het is over het nee, wat... op moment. En de... ik kijk ook op het scherm mee. De leider van uh, gisteren uh, Wattel uh, heeft nu net uh, zijn put uh, gemaakt. En uh, die ligt nu redelijk dicht bij de put bij de cup. Dus die zal zo'n paretje maken en die zal eindigen op min 11. Gisteren nog uh, overall leader met min 14. Dus hij heeft het vandaag wel een beetje laten afweten. In tegenstelling tot Simon Dyson, die, uh, die heel erg goed, goed terugkwam... en zelfs op, op min 13 is geëindigd. Maar ik zie nog niet dat Paul Casey uh, hier een drieput van gaat maken. Jij wel, Mo? Nee, absoluut niet. Op het moment dat hij vandaag heeft gespeeld, die pezers die gewoon vaststaat... hier op de laatste hole. En ik verwacht ook niet dat hij onder de druk gaat bewijken van alle toeschouwers... Dat hij gewoon zijn uh, ja, minimaal een paar putsen van maakt. En uh, ja, dan is het natuurlijk uh, wachten, want de, de, hij gaat zijn put zometeen maken, geloof ik. Ja. ja. En hij zal het dichtbij leggen. Maar dan zal eerst nog uh, de andere, de derde, nummertje drie, uh, Ramsey, die zal uh, gaan putten. Want het is natuurlijk een uh, uh, uitgesproken regel dat de winnaar de laatste put mag doen. Zij dus zal hem niet afmaken, maar daar gaat die bal. En als het goed is, legt hij hem er heel keurig bij. En dan, ja, hij heeft een grote, grote smile op zijn gezicht. Ik vermoed uh, dat dit de, de winnaar is. Jij ook? Ik ook. Ik ga er wel vanuit. Ik ben, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben helemaal blind want het scherm. Bij ons staat vast, het is echt zo voor toeschouwers. Dus ze mogen nou allemaal op de verweer meelopen, natuurlijk, achter de lijn. En heb jij nog iets gehoord over toeschouwersaantallen toevallig? Nee, de precieze aantallen die zijn uh, niet bekend bij mij helaas. Maar voor jouw gevoel, je hebt het vier dagen kunnen volgen. Dit is, dit is de best bezochte dag van ze wellicht, hè? Schat schatting mag ja. ook, hoor, Mo. He? Wat zeg je? Mag ik schatje? Ja, je mag schatje. Ja. <laughs> <laughs> nee, ik denk, ja. Wat, wat denk jij, David, hoeveel bezoekers zullen er zijn? Oh, nou ja, momenteel zijn er al wat naar huis. Natuurlijk, van Lu luid is al klaar. Maar ik denk dat er nog wel een paar duizend staan hier om het veld heen. Ja. Maar een paar dagen, net wordt het put net aan gemist, zo te horen. Nou, die als je ik mag nog tot tien tellen, hè? En dan, dan kan ja, die erin rollen, nee, die, de, de put van de Ramsey. Stonden. dus uh, Nee, die blijft er op het randje liggen, dus die mag hem ja. nu afmaken. En dan krijgen we de put van de dag, van de winnaar. Maar ik, even kijken waar hij dan precies ligt. Oh nee, ik krijg eerst een Fransman nog, Wattel. Dus, uh, Romain Wattel. Ja, die heeft het gedaan. Vanaf... Ja, een wisselende kaart vandaag, hè? Plus drie. Ja, hij is alle kanten op gegaan uh, vandaag inderdaad. Uh, waardoor dat komt, ik durf het niet te zeggen. Ik denk toch misschien uh, een beetje vermoeidheid erin. Of het publiek, ik weet het niet. De, de, de condities van het weer zijn uh, eigenlijk de afgelopen dagen best wel stabiel geweest. Dus dat is wel een voordeel voor de spelers. Ik heb met de greenkeepers en de divoters uh, gesproken. Die zijn iedere ochtend uh, weer uh, actief. En de kwaliteit van de baan uh, is boven verwachting goed eigenlijk. Dus daar moet het ook niet aan liggen. Nou, Wattel mist zijn uh, parput. Dus dat kan er ook nog wel bij. Oh, dat dus is heerlijk. Die zal ongetwijfeld terug gaan naar min 10. Maar uh, die, ja, die greenkeepers zijn bijna 24 uur per dag in, uh, in, in touw geweest, hè? Ja, die zijn, de Greenkeepers zijn al uh, ruime week uh, voor het toernooi is begonnen, zijn ze iedere dag uh, bijna dagelijks, nou bijna uurlijks zou je wel zeggen, zijn ze bezig geweest. En naarmate het toernooi voordert uh, hebben ze wat meer rust. En zoals uh, vandaag uh, hebben ze vanochtend het laatste uh, gedaan. En samen met de Division zijn ze al mooi in uh, mooie rode bedrijfsleding. Uh, kunnen ze gewoon naar wedstrijd kijken. En de put is gemaakt en zit erin. Nou, hier Je nog niet, hier, hier, hier nog niet uh, Mo. Ja, nu zit hij erin. Ja, bij mij zat hij er al in. Oké. Okay. Paul Casey, winnaar KLM Open 2014. De Engelsman. Geweldig gespeeld. En uh, geweldige inhaalwedstrijd. Knuffelen met zijn caddy, want zijn caddy is ook heel belangrijk geweest voor hem, dit toernooi. En dan loopt de green af en uh, ja, alle toeschouwers en, uh, gingen helemaal uit het dak. Goed gedaan, uh, Krijgt nog nog een hand van de toernooi-directeur van KLM Open 2014, Daan, gesloten. Zeeft zijn balletje aan de kinderen natuurlijk, die er op het einde van de hol 18 staat. En wie hebben we daar? Kamer, we die, meneer Urlings, de, de directeur van de KLM. Uiteraard, die staat er ook bij, die zal straks de, de beker mogen uitreiken. Oké, okay, Mo en da David, even vanuit de studio. Jongens, hartelijk bedankt voor uh, de live verslag tijdens de KLM Open 2014... Uh, we zien jullie straks nog even in de studio, als het goed is. En dan uh, gaan we nog eventjes uh, nababbelen. Gezellig gaan we doen. Jij bedankt Albert-Jan en Rob natuurlijk. Ja, graag gedaan. En jullie ook uh, uiteraard uh, hartelijk dank. En tot zo meteen, hè? Tot straks. Tot straks. Tot zo. Hoi, hoi. Oh, en jij hebt hem ontmoet, hè, die Paul Casey? Ja. Ja, hij zei nog, hé hey, Albert-Jan Hoest. Hé hey, Albert-Jan, ja, jou ken ik wel, hè. Ja. Heel goed. Was gisteren in de Altersstraat, toch? Klopt, hij uh, liep richting Nuf. En uh, ik was toch brutaal om uh, te groeten. Kijk. CfM op deze zonnige zondagmiddag hoorde je Michael Jackson en Justin Timberlake. En dat was Love Never Felt So Good. Het ritme van CfM. Met nu de Crestes Tammies. Once there was this key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 Blijf een mooie plaat, hè? Dat is van de Crash Test Dummies bij CFM. Ja, vandaag hebben we eigenlijk uh, de hele dag het uh, KLM Open gevolgd, uh, Albert-Jan. En het was uh, spanning Alom op de Kennemer Golf Country Club. En uiteindelijk is er maar één winnaar. En dat was Paul Casey met min 14. En de jongens uh, die voor ons uh, de live verslag verzorgen vanaf uh, de Kennemer... die uh, zijn onderweg naar de studio. Dus een kwart over vier gaan we eens even met de jongens napraten over hoe zij het ervaren hebben, vier dagen live golf vanaf de Kennemer. Erg benieuwd naar wat uh, hun momenten zijn die zij zich zullen herinneren. U krijgt straks van ons ook uiteraard nog even hoe de complete... Uh, want er waren zeven Nederlanders die de kut gehaald hadden. En uh, we gaan straks even het lijstje bij langs om ze alle zeven. kan ik trouwens dat nu ook wel even doen. Zal ik het nu even doen? Ja, is goed. Nou, doe ik dat nu even. Uh, laten we beginnen op een uh, gedeeld, even kijken... vijfde plaats is geëindigd, Joost Luiten, met een score van min 10. Totaal aantal slagen 270. Slechts vier slagen meer dan de winnaar Paul Casey. Die had er 266 voor nodig. Dan een prachtige ja, laatste KLM open van uh, Robert-Jan Derksen. Hij is gedeeld elfde geworden met een keurige min 8 met 272 slagen in totaal. Gaan we verder het rijtje af? Dan komen we bij Rainier Sexton en die is geëindigd uh, als zeventiende, ook met een keurige score van min 5. En dan de verrassing van, uh, ja, laten we zeggen, wellicht de beste amateur krijgt ook altijd een prijs en mm -hmm. die zal uh, dit jaar in handen vallen van de Nederlander en wel Jeroen Krietemeijer. Die is geëindigd. Uh, op uh, even kijken, plus 1, had 281 slagen nodig. Plus 1 voor een amateur in dit veld, een hele geweldige prestatie. Hij is daarmee gedeeld 59ste in het, in het veld van 76 spelers. Dan vlak daaronder komen we tegen Inder van Wereld, die is 64ste geworden met een uh, plus 3 vandaag en het totaal aantal slagen 283. Gaan we door naar de gedeelde, ook vijf, uh, gedeeld 65ste. Uh, Wil Besselink met uh, plus 4 vandaag. Totaal scoren 284 slagen. En last but not least, Daan Huizing. Gedeeld 72ste. Had vandaag niet zijn dag. Uh, uh, liep vandaag plus 7. En totaal scoren 287. Dus die is 72 geworden. Maar opmerkelijk nogmaals. De score van Robert-Jan Derksen. Zijn laatste KLM open. En natuurlijk van de amateur. Jeroen Krietenmeijer met plus 1. Geweldige prestatie van deze amateur. Dat dacht ik. En inderdaad, uh, Derks, hè? gewoon uh, de laatste wedstrijd van hem. En dan uh, zo'n uh, prestatie, Albert-Jan. Ja, en dat hij... Kijk, het was nog even kiele kiele vrijdag of hij de kut wel zou halen. Maar gelukkig, hij heeft uh, zijn spel bij elkaar weten te houden en de kut gehaald. En heeft natuurlijk op een prachtige manier afscheid kunnen nemen... van het Nederlandse golfpubliek en uh, van al zijn fans en supporters... En uh, hij is nog niet helemaal klaar, want hij maakt de Europese Tour gewoon nog af dit jaar. En uh, want hij wil toch proberen of hij nog naar Dubai kan. Dan moet hij dus bij de beste 60 uh, spelers uh, behoren. Joost Luiten staat daar iets boven de 50. Dus die heeft zich, uh, zoals het nu eruit ziet, wel geplaatst voor de Race to Dubai. En uh, ik hoop voor, uh, voor Robert-Jan Derksen dat hij ook nog bij de 60 beste spelers komt. Zodat hij daar afscheid kan nemen van zijn actieve golf. Carrière. En van het kanaal Open gaan we naar de Eredivisie. divisie, de tussenstanden van de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Ik doe die eerste wel. Vitesse tegen Excelsior, duidelijk 3 tegen 0. is Tussen ja. een tussenstand, hè? Ja, andere, precies. En de andere is ook een tussenstand. Die, al kan, die, die kan ik niet lezen. SC Cambuur tegen FC Groningen, daar staat het 1 tegen 0. Dus. Het venijn zit hem in de staart. Ja, dat zei je net ook al. <lacht> ja, klopt. Het gaat lekker zo. En natuurlijk om kwart voor vijf de klapper van de dag. <lacht> FC Dordrecht, Nak Breda. Daar blijf je toch voor thuis? Ja, dat dacht <lacht> ik ook. Zeker thuis blijven. Nou, in ieder geval heeft Paul Casey een geweldige prestatie neergezet... op het Kinnemar Coffee uh, ja, Country Club. Dan nou was het eerst La Razabal, de Pablo La Razabal, die Spanjaard. Die had dus uh, eergisteren het uh, ge gevestigd. Die ging rond in 62 slagen. Maar vergeet niet dat gisteren Paul Casey... dus ook met 62 rond is gegaan. Dus die heeft het baanrecord geëvenaard. En we hebben vandaag nog een hole in one gehad... van niemand minder dan Sullivan, uh, Andy Sullivan, de Engelsman. Dus die mag de lucht in. Maar de terechte winnaar inderdaad Paul Casey... met min 14. Een geweldige prestatie van hem. En van Paul Casey komen we vanzelf uit... op Casey en de Sunshine Band... En wat zegt hij vandaag? Nou, that's the way I like it, hè. Eh? Het winnen van KM Open 2014, een geweldige prestatie. Wij gaan luisteren naar zijn plaats. Dat zegt hij inderdaad, die Paul Casey. Gewoon de winnaar van Kalem Open 2014. That's the way, aha, aha, I like it. Zo dadelijk de derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Met onze reporters ook nog eventjes in de studio. Zo dadelijk om kwart over vier gaan wij napraten met David Habig en uiteraard Maurice Mulder.